Je neemt wat melk en ook wat bloem, vergeet geen zout erin te doen. Je kneedt dat alles door elkaar, Wat gist erbij, het deeg is klaar. Oh wat fijn, oh wat fijn, om een bakken te zijn. Oh wat fijn, oh wat fijn, om een balen, bielebale, bielebalen, bielebalen, bielebalen, bielebalenbakker te zijn. We stoken nu een lekker vuur, de oven komt op temperatuur. En voor het in de oven gaat, dan gaan de deegjes op de plaat. Oh, oh wat fijn, oh wat fijn, om een bielebalenbakker te zijn. Oh wat fijn, oh wat fijn, om een bielebalen, bielebalen, bielebalen, bielebalen, bielebalenbakker te zijn. Het pakken nu de hele plaats Die in de warme oven gaat Na een kwartiertje zijn ze klaar En was je dat moet smullen maar Oh wat fijn, oh wat fijn Om een bakker te zijn Oh wat fijn, oh wat fijn Om een bielebalen, bielebalen, bielebalen, bielebalen, bielebale bakker te zijn Oh wat fijn Ballen bakken te zijn. Oh wat fijn, oh wat fijn. Om een bielebalen, bielebalen, bielebalen, bielebalen, bielebalen bakken te zijn.